Ik, uh, ik moet dringend passen. Weet je wat, commissaris Pistel, houd tegen die sat turbo daar. Het is toch geen katten die dat zal zien. Nou, hoe graag dat ik dat ook zou willen doen. Ik heb een boom nodig. En liefst een serieuze. Hey, hey, niet stoef, nee, commissaris. Ja, niet te familiair worden, hè. <lacht> bon, eh... Uh, BBD-819-GTI-Golf. Gebroken wit. Oei, oei, oei, oei. tic Pontiac. Help. Help. Commissaris, is er iets? Commissaris, wat is? Ik kom eens uit! Wat verdomme, dat zijn die van de federale. Jongens, stop, stop! Commissaris, pas hem! Oh, oh, die smilab. Hij heeft verdomme tegen mijn knie geschopt. Halt! Iedereen blijft staan, maar hij staat. kom. Geen, die is maar meer licht. Ja, ik had het kunnen denken natuurlijk. Hè. Vanin, wat heeft dat te betekenen? Ja, dat ik dankzij die namaak van u zelfs mijn knie kwijt, ben onnozelaar. Gaat er nog één? Commissaris. Wat? Er is iets oh, met Brigadier Lame. Hij kan oh. precies niet meer opstaan. Oeh, ik kan niet meer opstaan? Wat is dat voor flauwekul? Allee, ga eens op La. Ga eens opzij. Lame. Lame, doe de hand weg. Kom, laat eens zien. Allee, komaan. Doe niet zo flauw. Vra. Verdomme, Vanin, was dat nu echt nodig? Hij kan het hospitaal, nu ik heb verdorig zijn dus kaak gebroken.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 Ja, maar dat is al bezig, he. zie maar, kijk ja, Alsjeblieft ja, Maar blijf nog maar wat zitten, dat zal het beste zijn Z Zal ik u grazige champagne gaan halen om die moties weg te spoelen, Wat bezig. Wat zou in die frigo daar zitten? Ja, ik zal zien, hè, wacht he. Oei, oei, jammer genoeg alleen maar ze, commissaris Jammer genoeg Ja, ja die frigo staat hier waarschijnlijk nog van een ander trouwfeest Ik vermoed dat ze dit salon niet gebruiken voor de goedkopere recepties ofzo Ja, dat zal mijn zorg wezen, dokter ja? Kom, hier met dat medicijn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 En hij gebruikt heel onorthodoxe methodes. Hij heeft vroeger aan de drank gezeten en zo... maar hij staat al een paar jaar droog. Ja, dat is typisch voor dat soort romannetjes. Ja, ja, en het moet lukken. Maar in de laatste die ik gelezen heb... staat een gelijkaardig geval beschreven. Ja, ja, ja. een grote trouwreceptie met allemaal belangrijk volk. Hè? Iemand die even naar het toilet moet... en tien minuten later...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 moet ik u mijn eerlijke opinie geven? Ik vraag niet liever. Philippe, dat was een eerste klas commissaris en heeft zijn papa veel verdriet gedaan. Heel veel verdriet.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 Van waar komt die duvel? Een voorschrift van dokter Van Caillie. Volgens hem kwamen vader en zoon van Dorpen niet al te goed overeen. Nee, nee, dat stuk niet, dat ander. Dat groot. Ja, maar hij wou niet echt zeggen waarom niet. Hij bleef maar rond de pot draaien. Philip is blijkbaar moeten trouwen van zijn pa. Enfin, dat heb ik toch mede te mogen verstaan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 Gelieve te noteren dat ik klacht ga indienen tegen Laurens Willy, commissaris van de federale, wegens verregaande politiebrutaliteit. Zie maar dat Laurens Willy geen klacht tegen u indient wegens ernstige mishandelingen van een van zijn manschappen. Oh. Pieter heeft anders wel een beetje gelijk, hè, ja, ja, ja, ja, ja, Het was te denken dat gij partij zou kiezen voor hem. Ah uh, ja, Lore. Ja. Martien zal haar zuster wel voor haar rekening nemen, oké? Okay? Oh, ja. ja, het arme kind heeft hoe dan ook een zwaar kalmeermiddel gekomen?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 Ah, ah, ja, ah, wel ja, daar heb je ze nu zien, uw oude kennis. En de fotograaf is de jongen in zijn duur leren vest. Ja, El Spiraert, de onderzoeksjournaliste van Rendezvous. Benieuwd wat hij mij nu weer gaat proberen wijs te maken.